...overleg terug uit Venezuela, uit protest tegen het besluit. Alle twaalf mensen die na de aanslag in Londen van vorige week werden opgepakt, zijn weer vrij. Niemand van hen is nog verdachte, zegt de Britse politie. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten tientallen gewond. De daden van de aanslag bij het Britse parlement werden door de politie doodgeschoten. In de dagen daarna werden twaalf mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. In de afgelopen week werden de meesten al vrijgelaten. Vandaag kwam de laatste op vrije voeten.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 De Australische autoriteiten gaan niet zo ver. Apparatuur en bagage worden wel extra gecontroleerd op explosieven. In de Amsterdamse waterleidingduinen zijn in een jaar tijd ruim 1400 damherten afgeschoten. Het grootste deel van de dieren is afgeschoten om ervoor te zorgen dat het er niet te veel worden. De damherten veroorzaken geregeld aanrijdingen en tasten de natuur aan. Daarom gaf de rechter vorig jaar toestemming voor het afschieten van duizenden damherten. Er leven er nu 3300 in het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Dat moeten er uiteindelijk duizend worden. Het weer vanavond op veel plaatsen droog. Ook vannacht overwegend droog. Wel kans op nevel of een mistbank. Morgen wisselen zon en wolken in elkaar af. Het wordt dan opnieuw ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Show. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 We zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die weer getekende Fred. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En de verzoekplaatjes zijn natuurlijk altijd welkom. Pink and try dus En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En we gaan verder met Imani. En Where are you? I see a picture in a frame.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 Maar winkel hier in de studio van ZFN. Tot 7 uur is dit de uh, entertainer voor jullie. Ik zou zeggen: blijf lekker luisteren en een verzoekje is natuurlijk ook altijd welkom. We gaan verder met Queen En uh, Ja, I want to break free. Als hij dan lekker de gauw houden van Queen. En ja, uh, yeah, I want to break free. We gaan dan lekker een Nederlands nummer draaien van Cornel en geef me nog een kans, en zodanig gaan we natuurlijk uh, van start uh, met uh, ja Mart Winkel. Inmiddels gearriveerd hier in de studio. Je doet je stinkende best, ken je dat? het toch gaat alles fout, wat je ook doet Nee, het komt dan niet meer goed Wat je ook doet, er is er maar één die dat moeten moet Maar is dat toch ver? Ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, smet je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat me toe. Want heel lang op jouw gezicht zie ik met mijn ogen dicht Het geluk was altijd zo dichtbij. Je bent bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je al doet, ben je krijgen die niet uit je kool. Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklop. Maar God is dat voor ver, ik ben geen liefde, maar ook geen kerel zonder haar.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 The from love's highway, the fatal attraction is where I'm at. There's no escape. Oh, en dan gaan we zo eens uh, even uh, verder met Mart, want Mart die heeft geen zin om te gaan zitten <laughs> En we gaan, uh, we gaan in ieder geval nog een plaatje draaien van Shaggy Mohambi en uh, Faden en Habibi I'm still under the light, baby yeah. My true feelings, pushing up Oh my, you the love, me can't do it all Bij ZFM Zandvoort, Shaggy Mohambi en Feli uh, Habibi. Uh, habibi, Habibi. En aan de andere kant hebben we Mart Winkel. Ja, even wachten Mart. Uh, niet te snel. Nu, ja, nu horen ze je. Kijk, kijk. <laughs> Ik zeg een hele goede middag. Hé hey Mart, uh, ja. Een hele goede middag. Ja, goeiemiddag. En uh, ja... Vertel eventjes kijken. Vorig oh, jaar was je al hier natuurlijk. Ja, maar ja, ja. Ja, misschien zijn er nog wat nieuwe luisteraars bij gekomen. Dus nou, ja. Ja, dan kon je altijd eventjes alsnog vertellen waar je vandaan komt. En wat je, ja, wat je allemaal een beetje doet. Behalve zingen. Ja, nee goed. <gül> uh, ik, ik, ik zal het kort houden. Uh, nou ja goed, ik ben Mart Winkel. Afgekort een volledige naam. Martin Winkel. Uh, mensen die hem willen opzoeken. Facebook. Kom maar gerust. Uh, dat is allemaal niet, uh, dat zal ik allemaal niet aan de kant schuiven. Kom ja. uit Delft vandaan. Helemaal van ver weg. Uh, en iets is verlaat, maar goed, dat een uh, stom foutje, maar dat kan nog gebeuren. Nou, dat maakt niet uit. Ja. Nee, we een zijn lekker, mensen. Lekker band. Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur van uh, beroep, nog steeds. En ja, wat, uh, wat wil je nou meer weten van me? Ja, ik niet. Niet. Ik niet. Nee, nee, misschien luisteraars, maar. Ja, uh, ze vragen hebben gooit ze maar in de roep, ik bedoel. Ja, nou, ja. Je bent in ieder geval 2015 uh, heb je je eerste single uitgebracht, maar ja, ja. je mis. Dat klopt helemaal. En uh, ja, die, die gaan we dadelijk ook als, uh, als eerste draaien natuurlijk. Nou, mooi. Uh, mooi. Meestal, meestal begin ik uh, altijd eigenlijk met de laatste nieuwe. Met de oude zooi toch? Uh, oh. uh, nu, nu, nu beginnen we <laughs> gewoon met de oude zooi. <laughs> hey, uh, ja, eigenlijk gaat dit een beetje, een beetje voor de boeg. Ja, ja, het gaat, dus gaat, uh, het, het gaat uh, ja. eigenlijk wel heel lekker lopen nu allemaal. Uh, 2015 inderdaad mijn gemis opgenomen. In een andere studio waar ik nu zit en uh, ook een andere pluggen. En uh, die deed het eigenlijk al wel heel goed. Ondanks dat het natuurlijk een heel serieus en gevoelig nummer is. Ja. Ik moet er ook gelijk bij vertellen dat ik hem uh, uh, opnieuw ga opnemen. Ik ga het hem niet opnieuw uitbrengen. Maar uh, ik ben begonnen met een, uh, met een album. Ja, ik wou net zeggen. Hij komt op een, uh, op een ja, album inderdaad. Hij komt uh, in een, een nieuw jasje op een, op een album. Uh, een nieuw sound Ja. En uh, ja, goed, uh, na mijn gemis kwam natuurlijk in 2016 uh, Ik ga weer leven. Uh, die... Uh, heeft het ook gewoon lekker gedaan. Maar die is uh, in een andere studio opgenomen. Dennis van der Kraan als plugger. En dat heeft mij toch wel een klein succesje uh, gegeven. Uh, alleen ik kwam in een heel klein dipje terecht. Dat ik denk van ja, wil ik nog. Uh, het, het kost veel tijd. Ja. En met name ook ontzettend veel geld. Ja. En uh, het, ik had nog niet het gewenste resultaat voor mezelf. Uh, en, en toen kwam ik in een twijfel. Nou, gesprek gehad met Frank. En die, uh, die zegt dat is zonde dat je dat doet. Ja. Nou ja, toen deed hij mij dus een aanbod om een album op te gaan nemen. Uh, daar heb ik wel een, uh, een, uh, zo'n klein weekje over na moeten denken. Want ja, nogmaals, je praat over echt heel veel geld. Ja. Uh, ik ga de gok wagen, dus uh, ik, ik heb uh, bij deze dus de nieuwe single die daar klaar ligt. Ja, nou ja, het is uh, zoals ze zeggen, eerst investeren voordat je wat uh, ja, terugjuicht ervoor. Uh, zeker weten. Maar goed, dat, uh, deze nieuwe single die nu dus... Uh, uitgekomen is. Dat is de aftrap van het album. Dus we gaan ja. volgas aan de bak. Een hele mooie vrouw. Daar gaat het over. Ja, die zijn er zat. Ja, dat, vertel mij wat. <laughs> <laughs> hey, ik denk dat we nog eventjes moeten gaan draaien. In ieder geval de, de oude, oude versie van Mijn Gemis. Hartstikke leuk. En, uh, ja. Luister maar. Komt-ie. Als die zin Ik wou net zeggen, als die zin heeft. Ik ging laatst op de fiets van werk naar huis toe. Het was al laat.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 je Ik moet je nu al zo lang missen, ken jouw alleen uit een mooie droom. Thuis op de kast staat nog een oude foto, als herinnering aan jou bestaan. Ik heb jou nooit leren kennen, veel te vroeg was jij alleen gegaan.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 Op wat ik ben geworden, zijn van die vragen, nee de antwoord krijg ik niet. Vader kun jij om me lachen, ben je blij met mij als je zo? Ik moet je nu al zo lang missen, ken jou alleen uit een mooie droom. Het winkel en ja, zijn allereerste single, Mijn Gemis. Was dat een, een persoonlijke uh, plaat, uh, Ja, zeker weten. Dit komt recht uit, mijn dat heb ik helemaal zelf geschreven ook. Uh, het gaat echt over mijn vader, die ik al ontzettend lang kwijt ben. Uh, ik ben 30 december ben ik, ben ik, ben ik, ben ik geboren. En uh, Ik werd uh, vijf jaar. 30 december? 30 december, ja. Rotaat ermee Net niet, hè? Net <laughs> nee, niet. Nee. Maar ik vier mijn verjaardag ook niet. Dat doe ik een dag daarna met heel Nederland. Ja, daarom. Net niet. Ja, nee. Maar dat is een goede opzonder vader. En dat is op zich nog ineens eens een echte ramp. Ik bedoel, je bent jong en je weet niet beter. Dus nou ja, zo is het. Oké, je vriendjes hebben een grote sterke vader. Nou ja, die had ik niet. ja. Maar we gaan door. Maar goed, dan op een gegeven moment kom je in een rotperiode terecht. En dan word je emotioneel. En dan kom je inderdaad, zoals de tekst ook begint... op de fiets van werk naar huis toe... in het donker, sterretjes aan de hemel. En zo kwam het een en na het ja. ander. En dat heb ik eigenlijk op papier gezet. van nou ja wat, wat zou die van me vinden? Wat zou die van me denken? Hoe, hoe, hoe, hè? Wat, ja. wat, wat zou die me nog voor advies kunnen geven? Hoe, ja, dat aan, soort dingen in, eigenlijk. Inderdaad, uh, ja, een beetje later in leeftijd uh, ja, ga je toch... Uh, ja, dan ga je beseffen. Dan ga je wat, uh, wat dingen meer beseffen. Ja, nou ja goed. En dat is eigenlijk ook op dat moment gebeurd. En, en daar heb ik dus een tekst op gemaakt... En, uh, ...daar is dit uitgekomen. En het uh, ja, blijft een... Uh, ...zeg ik net een... Uh, ...lekker, relax nummer ja, eigenlijk is, al. Hij is, is heel rustig, en, heel en, relaxed. Uh, ja. Uh, ja, erg erg beladen, zoals ze dat noemen. Ja, ja en <laughs> nou ja, in ieder geval... Uh, ...hij komt uh, opnieuw uit, uh, maar dan op een album. Ja, nou niet uit, hij, hij wordt uh, opnieuw opgenomen. Ja, hij en wordt dan, opnieuw opgenomen. Ja, op het album, inderdaad. Ja, en uh, ja, dan... Klinkt hij dus heel iets anders. Ja, dat ga ik je zo wel laten horen. Want is ik, goed. Ik, ik heb ja, de band en, hierbij. En de rest laten we niet horen. Op, nee, nee, nee. nee. nee Oké. Okay. <laughs> hey, uh, ja, 2000, uh, 2000, wat is het? 16 ja. ja. Daar gaan we eventjes naartoe. Ik ga weer leven. Ja, dat is een maandje of tien geleden ongeveer. Ja, dat, uh, toen was je inderdaad hier in de studio. Klopt. En dat is, uh, heb ik ook zelf geschreven. Ook weer eigenlijk een stukje levensverhaal. Uh, een stukje levensverwerking, zoals. Uh, mijn vriendin wel eens durf te zeggen. Ja, heeft uh, toch met de scheiding te maken die uh, ik heb, heb gehad. En, en Bi ja, je zakt... Bi Bianca bedoel je? Ja, Bianca mijn vriendin. Uh, uh, uh. En, en, en je zakt dan heel diep in die put. Hè. En ik heb dat vorig keer ook zo verteld. Ja, en dan op een gegeven moment kom je op een punt. En en zeg je, en dit is het. En nu gaan we weer terug. Ja. En dan kom je boven aan het randje van de put. En ook Bianca heeft dat ook letterlijk en figuurlijk zo gezegd. Dan ruik je het gemaaide gras weer. Dan zie je de kleine dingen, de bloemetjes. Je hoort de vogeltjes. En dan ja. begint het leven weer. En dan, ja, dan gaan we weer door. Ja, ja dat, uh, als ik naar buiten kijk, dan uh, zie ik, uh, word ik er ook vrolijk van. Uh, ja, het wordt en, nu ja, steeds en, beter. De, de bloesem komt er wel weer aan. En, uh, dat dacht ik. Ja, de bloemetjes uit de grond. De eerste rokjes uh, is ze ook al geweest. Ja, ook al. <laughs> <laughs> nu, nu het zeewater nog een beetje, dan uh, komt het allemaal goed. <laughs> ja. hey, ik, ik, ga even, ja, ik ga hem even draaien. Ja, ik, ga, ik ga weer leven. Ja, super. Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd Ik zag in jouw ogen de onrust en de spijt Jij liet me achter met pijn en verdriet Heel naar beneden, toen jij me voor Om Kom weer naar boven, zie mij in staat Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen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 Ja, willen even. Okay. Nou, ja, ja. Ik ga leven. Ook al? Ja, ik ook. Ja, ja lekker. Ja. Het blijft Heerlijk. een lekker plaatje. Ja. Nee, maar dat zeg ik, ja, als je naar buiten kijkt, dan word je er vrolijk van. Ja, dat He? zeker. De bloemetjes bedoel. allemaal weer uit de grond en, en, en de boompjes weer in de, in de bloemetjes. Ja, ik, ik moet er ook weer aan wennen. Want ik, ja, ik kwam eigenlijk een beetje zand voor de inrijden vanmiddag. En toen, toen had ik zoiets van, dan zit ik wel goed. Ja, zit ik wel, <laughs> ben verdwaald. Ja, dan, dan, dan zie je alles weer groen en dan denk je van, oh. Gezellig. Ja, gezellig. Gewoon, ja. En je ruikt het ook al allemaal weer. Ja, het ja, is Nederland hè. Ja. Je hebt, je hebt, tien, maanden, tien maanden lang heb je gewoon eigenlijk een beetje narigheid. Ja, nee dat klopt. En twee maanden heb je zomer. Ja, als je geluk hebt. Als je Marcel <laughs> hebt. <laughs> hey, ik ga weer leven. Kan je, kan je daar nog iets over liegen? Of, uh? Nou nee, ik denk dat ik alles er wel een klein beetje over gezegd heb. Uh, wat ik net al zei. Uh, die put moet je uit en dan kom je over het randje en dan, uh, dan ja, dan. De, de, de kleine ding wat je net al zegt, de bloemetjes, en, en het ruikt allemaal, de bijtjes en, en, en de bijtjes, ja, ja. En de korte rokjes en dat soort dingen waar we het net even over hadden, He, dat zijn de dingen die we op gaan vallen op dat moment. Dus, Lammetjes <m care directory> en weet ik het al, ja nee, dat, euh, ja, even kikken in -Man mijn keel. Ja goed, euh, heb ik ook weer zelf geschreven die tekst eh, en die heb ik dan als eerste bij, uh, bij Frank opgenomen, bij Frank Denneppen. Ja. En uh, uh, die is geplukt ook door Dennis van der Kraan. Ja, daar was ik zo tevreden over dat ik de, de tweede daar die ik bij Frank gemaakt heb... ook weer uh, bij Dennis heb ondergebracht. oké. Okay. Hey, en uh, ja, eigenlijk uh, jouw laatste single. Tenminste, niet jouw laatste single. Nee, nee, nee, nee. We nee, hopen nee. dat je nog een tijdje doorgaat natuurlijk. Maar, ja? nee, maar de, de single, Zo'n Mooie Vrouw... Uh, is dat ook een single die straks uh, op de op het album verschijnt? Of uh, ja, die, die, komt die, ook, die komt, Nee, die komt ook op het album... Uh, van het album, daar komen twaalf nummers op. Okay. En misschien zelfs wel dertien, maar dat ligt een beetje aan wat uh, ja, ja. Frank zelf zegt ja. natuurlijk. Maar uh, we hebben wel besloten dat van, uh, van het album wat we nu gaan maken, komen er nu nog. Twee singles uh, gaan we waarschijnlijk uitbrengen. En ik hoop rond, uh, net na de vakantie zo, zomervakantie, nog eentje. En dan het jaar erop, uh, ja, net rond de carnaval, net, net met, daarna. We liggen een beetje aan het liedje, misschien net voor Oh ja, ik bedoel... Dat hij misschien met de carnaval nog even lekker mee kan draaien. Het moet geen carnavalsplaatje worden. Maar nee. Zandietje zat hij met de carnaval natuurlijk lekker meedraaien. Ja, nou ja, ik bedoel uh, flipfluitketel en, uh, en <laughs> nou, bloemkolen en zo. Dat hebben we een oh, beetje dat... gehad, denk ik. Eh? Nou, die flipfluitketel <laughs> hebben ze wel vervloekt hoor. In, in de tijd dat ik echt fanatiek uh, jongens... Ja, nou, ja ik, ik zelf persoonlijk heb eigenlijk uh, weinig met uh, dat soort uh, nummers... Ja, maar nou ja, dat, zeggen, dat, ja, dat, dat, dat is zo'n tijd van de carnaval, zeggen ze dan. Nee, ja, ja. Het, het is gewoon een feestje en, en klaar. En ja. Dat, uh, ja Ik hou er ook wel van hoor. Het is niet dat ik uh, specifiek echt carnaval moet vieren. Maar, nee, maar ik ik het is altijd ik, wel leuk om een beetje mee te maken. Ik, ik, ik heb altijd zoiets, als ik dan uh, de hele dag die, die carnavalsmuziek hoor, dan ben ik het eigenlijk wel een beetje zat na een paar uur. Uh. Nou ja, als je het vier, <laughs> vier dagen achter <laughs> elkaar gaat doen, dan wordt elke vier dagen dezelfde liedjes, dan komen ze inderdaad je neus wel een beetje. Ja, mee. inderdaad. Dus. Ja, zo'n mooie vrouw. Eigenlijk dan ja. ook, ook een typische tekst zo tegen, tegen de voorjaren. Ja, dat ook. Zeker. Ja. En, en, dat in en, en de met zomerse rockes, rockes, klanken die erin zitten natuurlijk. De en zo. En ja, ja, dan gaan we weer. Hup. Ja, dan gaan we weer. <laughs> nou ja, goed. Uh, die is ontstaan eigenlijk. Uh, nou, ik ben eigenlijk niet van de covers. Ik, ik, wilde, ik wil eigenlijk geen covers maken. Ik wil gewoon echt eigen producten. Ja. Nou ja maar dat, dat was één hoorde, liedje. Dat, dat horen we het liefst natuurlijk. Ja, maar dat was één liedje van heel lang geleden. Van Walter Kroes. Alle bekend. Ja, maar dat liedje dus voor heel veel mensen niet. Oké. Okay. En dat heet Haar Ogen. Ja, ik ken, ik ken hem wel dus. ja, nou goed. Maar er zijn heel weinig mensen die dat nummer dus van Walter Cruz kennen. Maar is ook echt van zijn berinperiode. En dat vond ik zo'n mooie tekst. Ik denk nou, die zou ik wel willen coveren. Die heeft weinig aandacht gehad op YouTube en zo. Daar heb ik allemaal een beetje naar gekeken. Nou, dus ik naar Frank met dat verhaal. En Frank zegt, joh, zing eens een stukje in. Op de manier zoals jij denkt dat hij dan moet worden. Nou, even in de telefoon, u weet hoe dat werkt. Ja, ja. De noten en de, de, de toonladder erbij. En, nou, hij zegt, nou, helemaal super. Hij zegt, dat, dat, dat wil ik best wel gaan doen met jou. Maar zo moet je ook even een stukje van het refrein. Dus ik pakte de tekst weer bij. Maar ja, het refrein waren maar twee regeltjes. Ja. Dus nou ja, dat, dat ging dus niet door. Hè. Maar ik ben wel geïnspireerd. En ik heb ook een paar regeltjes gepikt uit de tekst. Niet veel. Maar de rest hebben we allemaal erbij geschreven. Ja. En, en eigenlijk is er echt iets compleet eh, nieuws ontstaan. En... In deze melodie is die ook gewoon nog heel erg lekker ook. Ik denk dat we moeten gaan beluisteren. Nou ja, daar ze start de marina. Komt die? Jawel. Maart Winkel, zo'n mooie vrouw. Ze keek me maar leven aan. Mijn hart ging sneller slaan. Komt het bijna? Nee, De dag veranderde compleet Wat Aan. Ze heel geen leven staan kans ik moest het grijpen Met haar ogen helder blauw Een glimlach van een vrouw Is moeilijk te ontwijken Zo werd de nacht al snel een dag Het over door die lach Ja, het was echte liefde Het was een lange nacht zo lang opgewacht Een vrouw Nou, die eigenlijk? Nou kijk eens, even, kijk eens naar links. Ja, dat vraag ik jou. Kijk, kijk, ja, ik, weet je, ik krijg die vraag natuurlijk overal en de ene zegt uh, dat heb jij voor mijn vrouw geschreven en de ander zegt uh, dat heb, je. Uh, maar weet je, er zijn zoveel mooie vrouwen. Of ze ja. nou van buiten mooi zijn of van binnen mooi, maar mooi zijn ze. Ja, het liefst alle twee. Ja, Ik, ik dat. wil die inhalen zijn, maar. <laughs> nou ja, het gaat wel die kant op, uh, Fred. Hé, hey, uh, ja, jouw album. Uh, wanneer, uh, wanneer gaat die uitkomen? Heb je nou, een idee? Daar gaat nog wel een poosje heen, Ik bedoel, uh, wat ik net al zei, daar komen minimaal twaalf nummers op. En, uh, we hebben er pas drie, dus we moeten nog negen nieuwe nummers maken. Ja. Ja, en uh, kijk, Frank woont natuurlijk nou, ja. in Apeldoorn en ik kom uit Delft. En dat ja. is gewoon 140 kilometer rijden heen en weer terug. En dat is, uh, ja, dat spreken gewoon... Kleine indicatie. à uh, één, één, twee keer in de maand ga ik, ja, ik maar op anderhalf tot twee. Oké. Okay. Zoiets moet het. Uh... En als het eerlijk is, ja, dan zal het eerder zijn. Ja, goed, maar het is niet zo dat je, dat je al wat, wat, wat klaar hebt leggen zeg maar, op de planken. Uh... Uh, nou ja, ik heb wel alweer een demo klaar liggen. En wellicht wordt dat de volgende die we uit gaan brengen, want het is eigenlijk ook wel weer een gigantisch lekker plaatje geworden. Ja, nou ja, dat zeg ik. Uh, juiste timing eigenlijk. Uh... Ja, dat is het ook, hè, vaak. Met, met uh, de juiste plaat op het juiste moment. En als ook de juiste mensen het horen... Ja, dan, dan kom je steeds een stapje verder. Nou, ja, daar doen we het ook voor. Hè? Ja, ik bedoel... Uh, met, door dit plaatje... Uh, sta ik dadelijk wel bij Willy Oosthuis. Ja. Voor, de, ja, toe, ja. voor de televisieopnames. En, en, uh, ik ben al gevraagd... voor open podium in Nieuwegein. Daar moet ik ook naartoe. Dat is op 2 juli. 1 juli zit ik in Hoge Zand. Hoge Zand-Swappermeer. Ja, die kant uit. Bij Groningen, die, die, die, daar, moet ik ook, uh, daar ben ik ook voor gevraagd... voor het open podium... En wat heb ik nou nog meer staan? Oh ja, 7 mei. Een hele belangrijke vind ik zelf. En dat is op? Ja, dat is een Benivietje. Dat is in, uh, in Café Joris in Den Haag. Oh, okay. En het is voor het Kika. Is dat uh, ergens te vinden op, uh, op je site? Of? Ik uh, deel hem heel vaak op Facebook. Ja, dus uh, dan gaat de poster in de ronde. En uh, ja, uh, het is voor een, een gigantisch goed doel. Ik bedoel, het zal je maar overkomen. Hè, dat je, ja, inderdaad. Dat je dat moet meemaken allemaal. Ja. Dus uh, ik vind het een heel goed doel... Uh, Kika en uh, ja, uh, het zou eigenlijk niet moeten bestaan, maar ja, goed, het bestaat. Ja, ja, uh, zijn ze dingen eigenlijk die niet ja. moeten bestaan. Maar ja, goed. Nou ja, dat is het ook. En, en ja, dan kan je toch je steentje bijdragen op die ja. manier. Ja, het is uh, ja, een beetje volksziekte nummer 1 aan het worden. He? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Hey, um, ja, uh, jouw site, ja. is die nog up-to-date? Ja, is, uh, Frank, Frank heeft hem pas helemaal bijgewerkt en binnenkort moet ik alles zelf gaan doen, maar dat geeft niet te komt <laughs> Allemaal goed. Dus, maar dat is www.martwinkel.com en daar staat het laatste nieuws op. En uh, ja, voor info en boekingen kunnen ze maar daar altijd. Uh... Maar winkel gewoon aan elkaar. Hè? Martwinkel aan elkaar. Oké. Okay. Nou, we hadden het er net al eventjes over. Ik ga hem eventjes draaien, Wolter Groes en haar ogen. Oh, hij heeft hem gevonden. Ja, ja, ja. Ik me maar even aan. Een blik op zij, meer was het niet. Toch ben ik haar achterna gegaan. Een vrouw zoals je zelden ziet. Ze trok me aan als een magneet. Dat had ik nog niet meegemaakt dag veranderde compleet Ik was die in mijn hart geraakt In een in... oogwenk Verdronk ik En veelloos liet ik mij bezweren door haar Ze stopte voor een druk Ik raapte al mijn moed bijeen. Ik vroeg aan haar hoe laat het was. Ze zei half drie, ik heet alleen. Haar ogen. Als meren. In een oogdeek verdrok ik. En weeloos liet ik mij besweren. Aar men zegt zijn de ogen, de spiegels der ziel. Maar verklaar dat waarom ik ineens voor haar viel. Ze kun ik vast door me heen val in dat deze kracht. Het groen licht zweeft door mijn hoofd, Waar zijn nu is geen idee, maar wel dat ik haar trouw beloofd, haar oog. Gebeurde van alles op één groot moment Ik heb ontdekt dat ik echt niet meer zo Ja, we gaan er nou eigenlijk een klein beetje afkappen, Mart. Ja. ja. We moeten naar het nieuws toe. Ik, uh, van ik zat uh, 6 uur. <laughs> dus ik zou zeggen, tot zo in het uh, tweede uur. En uh, ja, ik zou zeggen, Mart, blijft nog even lekker zitten. Heel even nog. Dat doen we. Het was toch te laat, dus... Uh. Ja, <laughs> ja, we moeten in ieder geval nog wat, wat mensen bellen, dus... <laughs> Oké. Okay. Hey, tot in het tweede uur met uh, CFM Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Tot zo.